Van twee uur. Lotte Lewin met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een groot tekort aan rechercheurs. Brussel zit zelfs maar op de helft van de sterkte. Dat blijkt uit cijfers van minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken, waar het blad De Tijd over schrijft. De oorzaak van het tekort is de terreurdreiging in België. Veel rechercheurs en gewone agenten worden ingezet bij antiterreurmaatregelen. Het gewone politiewerk blijft daardoor liggen. Bij een schietpartij in een voorstad van Seattle zijn drie mensen gedood. Er is zeker één gewonde. Volgens lokale media was er in een huis een feestje met scholieren bezig... en heeft een man daar schoten gelost. Hij is aangehouden. In Yerevan, in de hoofdstad van Armenië, zijn tientallen mensen gewond geraakt... bij een anti-regeringsdemonstratie. De betogers steunen de bezetters van een politiebureau. Daar wordt sinds twee weken een aantal mensen in gijzeling gehouden. De bezetters eisen de vrijlating van een Armeense oppositieleider. Bijna elke dag zijn er betogingen. De politie greep in toen de 4000 betogers te dicht bij het politiebureau kwamen.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 En Schiphol adviseert reizigers om meer tijd te nemen om naar de luchthaven te komen. Aanleiding zijn de verscherpte veiligheidsmaatregelen die zijn genomen naar aanleiding van signalen over terreurdreiging. Auto's naar de luchthaven worden gecontroleerd en ook op de luchthaven zelf zijn de controles intensiever. Wat voor signalen er zijn, wilde Maréchose niet zeggen. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er zijn wat buien. In het noordwesten is het droog en is er meer zon. Het wordt 1, 21 graden. En morgen overal meer zon, maar ook enkele buien en een graad of 20. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwe De van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Uit de jaren tachtig hoorde je de CEO van The Breakfast Club en Ride on Track. acht over twee zijn ze Ride on Track voor de GP, de Grand Prix in Duitsland. Nou, dat gaan we vanmiddag volgen tussen 2 en 3 uur. Want Q1 is zojuist gestart. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Ja, goedemiddag luisteraars. Ik uh, laat het kijkers even achterwegen. Want uh, de, er wordt druk achter de schermen gewerkt om ook de webcams weer uh, te activeren. Dus wellicht dat er over enige tijd er ook weer beeld is... vanuit de studio live aan de Tolweg 10A. Dus goedemiddag, nogmaals. Rob ook. Hé, uh, hey, op het jump. Leuk dat je goed. bent. Goedemiddag. We hebben weer een uh, heerlijk uh, overvol programma voor u... want terwijl wij hier om twee uur dus, uh, de live-uitzending... met Zandvoort op zaterdag beginnen... Uh, is zoals gezegd uh, de, de, de kwalificatie van de Formule 1 in Duitsland op het circuit van Hockenheim uh, in volle gang. En zowel Q1 is uh, van start gegaan om twee uur. Maar natuurlijk vandaag is het ook het EK Zandsculpturen Festival officieel van start gegaan. Ook daar staan we natuurlijk bij stil. En op het circuitpark Zandvoort dit weekend uh, allemaal oude autootjes. Het Oldtimer Festival, ook daarover later meer in uh, deze uitzending. Uiteraard hebben we rond de klok van half drie het weerbericht. Is het zo? Uh, blijft het zo? Of wordt het beter? Of anders? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want zoals gezegd, er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Wat uw aandacht verdient. Net zo kort als uh, vorige week? Uh, nou, <laughs> onder, ik houd het onder de tien minuten. Probeer ik. Oké, okay, heel, goed, heel goed. Half vijf natuurlijk, tijd voor het dier van de week. En we hebben deze week gekozen voor Elroy. Het gedicht van de week rond de klok van een kwart voor vijf, liefhebbers. Ja, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Onder de titel Ik heb, je. Ik heb me zo in jou vergist. Oh. Dus dat was voor de, voor de liefhebbers. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uh, Sportkort, Pit Report Genoeg reden om de komende drie uur te blijven Luisteren tot, tot op heden Naar uh, Zandvoort op zaterdag En natuurlijk met veel muziek Zo is het maar net Albert-Jan, dankjewel voor Deze geweldige opening En we gaan weer een uh, lekkere muziek drijven vanmiddag Tussen twee en vijf uur Waaronder deze van Fifth Harmony I, I I'm pretty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 I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't A clap, No one for me. Take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it right like my time She She ride it like a 63. I'ma buy a new CELINE. Let her ride in the forest with me. Oh, she a big. I'm her boy. And she down to break the moves. Ride it she gon' go. I'm gon' jump, she finesse. I pipe up, she take that Put in on. is dit uh, meer een plaatje voor de zondagmiddag. Wie gaat het nou op zaterdagmiddag al hebben over werken? Bleh. You're the work from home. De single van Fifth Harmony. Een plaatje uit de Eurobreakdown die je elke vrijdagmiddag hoort tussen drie en vijf. Daarin de 40 beste plaat van Europa op een rij gezet door collega Maurice Mulder.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 For why and if there ain't werkelijk alles he, op de zaterdagmiddag bij CfM. de Kiss from Fame en uh, Maker. Daarom is het 18 over 2 geworden. Normaal gesproken meteen Zandvoorts nieuws in het kort. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, hoe is het met Q1 op dit moment, uh, Albert-Jan? Nou, uh, Hamilton uh, die staat alweer in de pits, want die heeft uh, ze helemaal afgedaan... want die heeft de snelste tijd gereden in uh, Q1 met 1, 15, 2. We vinden momenteel uh, Jos Verstappen terug op een vijfde plek net voor Vettel... En die staan allemaal in de pits. De nummers 1 tot en met 14 zelfs staan in de pits. En het is afgelopen, want de finishvlag is uh, gevallen. Dus in ieder geval de, de kanshebbers en de, de, de, de wereldkampioen... Kampioen en de rest, de best of de rest zijn door naar Q2. Goed. Uh, ja, Zandvoortsnieuws in het kort. Zandvoortsnieuws in het kort. Onder het kopje fotoserie uitgebreid... De fotoserie die de gemeente Zandvoort op de muur van het oude Dolphirama heeft laten ophangen, heeft een vervolg gekregen. De ondernemers van de zeemermin en strandpaviljoen 21, Patrick Berg en Jan Paap, hebben in samenwerking met de gemeente de blinde muur onderaan de trap van het Center Parks Hotel naar de lager gelegen promenade van de Boulevard Bernard eveneens van twee levensgrote fotopanelen laten voorzien. Bij de beide ondernemers waren het al, was het al jaren een doorn in het oog dat het stuk muur regelmatig van graffiti werd voorzien. Ook als de muur pas weer was opgeknapt. Met deze mooie actie hopen zij dat de graffiti spuiters deze locatie links laten liggen en dat hun gasten, zeker klanten, van de mooie foto's kunnen genieten. Het zijn foto's van een strandtrafreel uit het begin van de vorige eeuw en de start van de Grand Prix in 1963. Een mooi initiatief van beide Zandvoortse ondernemers onder de slogan... samen maken we Zandvoort steeds een beetje mooier. Antieke Schelpenkar verwelkomt bezoekers van Zandvoort. De antieke Schelpenkar waarvan enkele weken geleden een wiel afbrak... is woensdagmiddag op zijn definitieve plaats getakeld. Een aantal sponsoren had geld gedoneerd voor de reconstructie van het wiel. Tegelijkertijd heeft de kar een opknapbeurt gekregen... Afgelopen dinsdag was de Schelpenkar, waarvan er nog maar eh, een paar in Nederland zijn, klaar... en kon op de vrachtwagen van de gemeente gehezen worden. De rotonde op de Zandvoortse bij Nieuw-Inukum is de definitieve rustplaats... tussen aanhalingstekens van de kar geworden... waar iedereen die Zandvoort bezoekt van harte welkom wordt geheten. Een stukje Zandvoortse historie is voor het nageslacht bewaard gebleven... en iedereen kan er weer van genieten. En tot slot, buslijn 80, dat wordt Amsterdam Beach Line. Amsterdam en Zandvoort-aan-Zee zijn onnafsmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen heeft de hoofdstad een directe treinverbinding met Zandvoort-aan-Zee... en er rijdt ook een comfortabele bus direct naar het strand. De kustplaats staat onder bewoners en bezoekers van Amsterdam... ook wel beter bekend als Amsterdam Beach, het strand van Amsterdam. Om deze band extra te benadrukken draagt buslijn 80 vanaf 4 augustus dit jaar... de naam Amsterdam Beach Line. Een jaar lang rijden twaalf opvallende bestikkerde bussen rond op maandag tot en met zaterdag overdag vier keer per uur en op zondag en in de avonden elk half uur vanaf het busstation. Elans van busstation, Elands gracht naar het Zandvoortse strand en weer terug. Hiervoor worden uiteraard de stops aangehouden die normaaliter ook door lijn 80 aangehouden worden. Zo kunnen ook bewoners en bezoekers vanuit andere lo Haarlem locaties eenvoudig het strand bezoeken. De Amsterdam Beachline is op initiatief van het VVV Zandvoort... en in samenwerking met Connection, Amsterdam Marketing... Haarlem Marketing, Gemeente Zandvoort en Ondernemersvereniging in Zandvoort ontwikkeld. De eerste bus wordt op donderdag 4 augustus onder het toeziend oog... van vertegenwoordigers van de betrokken partijen officieel onthuld. De onthulde bus wordt direct vanaf vrijdag 5 augustus ingezet. En vanaf 8 augustus worden ook de andere 11 buslijnbussen ingezet... allemaal onder de noemer Amsterdam Beach line. Dankjewel met jou, voor het zoveelst nieuws in het kort. Wat ze na te lezen is uiteraard op de CFM app. En hier is de zomerritz. Sueño cuando era pequeño, sin preoccupación en corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvanecio, desapareccio. Drunk I was sober. Is it true that you love me and dare you to kiss me with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 Vanmiddag tussen 2 en 5, happy radio bij CFM. Als eerste je Alvaro, Soleil en Sofia, de zomerhit van 2016. Gevolgd de reis van Shakira en oh, wow. Dare You. Ja, voordat we straks naar het CFM-weerbericht voor de komende dagen gaan kijken. Eerst even een andere, ander bericht. Want de Zandvoortse courant komt met een speciale strandeditie. Ja, en dat is natuurlijk een hartstikke mooi initiatief uh, uh, tijdens deze vakantieperiode. Voor het tweede jaar op rij heeft de uitgever van de Zandvoortse Courant een toeristische krant over het strand, uh, over het strand gemaakt. De Zandvoortse Strand Courant helpt de bezoekers aan informatie over het strand en geeft onder andere een overzicht van alle strandpaviljoens. De Zandvoortse Strand Courant is geheel uitgevoerd in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. De krant wordt verspreid onder alle strandpaviljoens: hotels, pensioens, campings, VWV, diverse horecagelegenheden... en andere toeristische locaties. Behalve nuttige informatie over bijvoorbeeld de veiligheid en de regels over surfen, CQ kitesurfen, wordt er, ook aandacht, wordt er ook aandacht besteed aan het centrum van Zandvoort. Zo presenteren de ondernemers in de Kerkstraat zich gezamenlijk als winkelstraat en bieden ondernemers op het Kerkplein een actie voor na een dagje strand. De Op Mooie Stranddagen wordt de strandcourant door het eh, Ondernemersvereniging Zandvoort Promotieteam uitgedeeld op het station en op de boulevard. Ja, mooi initiatief voor Zandvoort. Ja, waar we ook er, uh, trots op zijn, natuurlijk, is onze trein, hè? Ja. Ja, ja. ja de trein die uh, van Amsterdam zo naar Zandvoort gaat. Niet alleen uh, lijn 80, die nou uh, de Amsterdam Beachline is geworden, maar we hebben ook gewoon onze eigen Zandvoortse trein. Hier zijn de Persedieners in die zingen. Kleine zeven minuten te gaan in Q2 van de kwalificatie van de Grand Prix van Duitsland. Top 4 Hamilton op dit moment op nummer 1, Rosberg 2, Verstappen op 3 en Ricciardo op P4. Het, Zo, dan gaan we weer met het weerbericht voor de komende dagen. Gaat het er een beetje mooi uitzien, Albert-Jan? Nou, ik heb een uitgebreid uh, weeroverzicht vandaag. Uh, vanmiddag zijn er vooral buien in het binnenland. De kustprovincies hebben droog weer en vooral in het noordwesten is er veel ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt en omdat er weinig wind staat kan vooral in het binnenland gemakkelijk mist ontstaan. In de nacht neemt vanuit het westen de kans op een regenbui toe. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. Morgen leeft de buiigheid overdag weer op. In de middag is het in het oosten van het land tijden, tijdens buien ook kans op een klap onweer. Het westen krijgt smiddags droog weer... met in de tweede helft van de middag ook steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt circa 20 graden bij een matige aan de noordkust... soms vrij krachtige noordwestenwind. Maandag zijn er droge perioden met zon. Plaatselijk komt het tot een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 graden in Limburg... en er staat een matige westenwind. De dagen erna wordt het iets warmer, maar neemt ook de neer... De kans, toe. de kans op een periode warm en stabiel zon, zonweer, zomerweer blijft voorlopig wel klein. Al dus weer online. Ja, waar blijft de zomer nou, het uh, Ja, dat wordt een nazomertje, denk ik. Na zomertje, Na, een nazomertje, ook lekker, ook lekker. Zo in september, hè? Toch? Bij, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. <laughs> Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op uh, www.weeronline.nl Oh, oh wat, wat is dit nou weer gewoon, uh, een, een plaatje dan maar? Ja? Hier is Stevie Wonder. ZFM weerbericht voor de komende dagen. Waar je trouwens helemaal niet vrolijk van wordt. Nee, want het wordt niet echt uh, zomerweer de komende dagen. Hoor je de single van uh, Stevie Uwander. Dat was een gouden oude bij ZFM op de zaterdag. En Sir Duke. Wil je op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortje nieuwtjes? Kan je onder meer onze app downloaden. Maar kijk ook eens op internet. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 When you put on my favorite song now i'll be here to the morning done at the sound of the birds where the sound of the drums go the sound of the drum. Wat een heerlijke single. Hè? Deze nieuwe single van Maan, je DJ. Speciaal voor onze eigen dj gedraaid. Sander. Die houdt de boel vandaag goed in de gaten. Even kijken of er nog pokémons rondlopen in de studio. Nou, je hebt het begint over pokémons. Ja, ik zat gistermiddag in de studio. En wat was daar? Een pokémon. Een echte? Een echte. nou? Ja, een echte. Ja, er zat iemand tegenover mij. En die wist een pokémon te bemachtigen in de studio. Waar zat die? Nou, ik zat op mijn stoel. Ja? En daar is een foto van gemaakt. Zonder gekkigheid. Maar ik had links op mijn schouder een pokémon zitten. Echt waar. Echt waar. Die foto wil ik zien, Albert-Jan. Ik zal hem opvragen. Heel goed. EK Sans is vandaag van start gegaan. Europees Kampioenschap Zandsculpturen 2016... in het teken van Iconen van Amsterdam. Vanaf vandaag tot en met 5 augustus... wordt het Europees Kampioenschap Zandsculpturen gehouden... in Zandvoort aan zee. Zes gerenommeerde kunstenaars uit Rusland, Oekraïne, Ierland... Nederland, Spanje en Groot-Brittannië... zullen op verschillende locaties in het dorp... spectaculaire zandsculpturen laten verrijzen... Elke sculptuur van circa 29.000 kilogram speciaal sculptuurzand... zal worden vormgegeven rond een eigen subthema... dat iconisch is voor de stad Amsterdam. Van Rembrandt en Vermeer tot Artis en, eh, en van Amsterdams architectuur... tot de tolerante geest van Amsterdam. Het publiek kan de kunstenaars aan het werk zien van, eh, vanaf vandaag... tot en met 5 augustus tussen 9 uur morgens en 5 uur middags... op de verschillende locaties in Zandvoort aan Zee... Op 5 augustus om kwart over vijf... zal bij het Zandvoortsmuseum aan het Gasthuisplein... een vakjury winnaar de winnaar bekendmaken. De sculpturen zijn in hun uh, avonduren vrij verlicht... en zullen nog te bezichtigen zijn tot november. Meer informatie is uiteraard te verkrijgen bij het VVV Zandvoort... en via www.zandsculpturenroute.nl. www.zandsculpturenroute.nl. Het Europese kampioenschap Zandsculpturen is mogelijk gemaakt... door Holland Casino en de gemeente amsterdam uh, zandvoort Ja, ja, ja, ja. Die deed ik, Die Die denk ik ja, ik dacht het al, ik dacht het amsterdam al. Amsterdam, nou, weer, weer een mooi <laughs> evenement uh, voor Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Nou, Max Verstappen die is in ieder geval door naar Q3. En ook die blijven we voor je in de gaten houden. Hier is Omi, een cheerleader. Deze single van Omi hoorde de cheerleader. Jawel, het is 14 minuten voor drie uur Zandvoort. Een hele goede middag leuk dat jullie allemaal luisteren. ZFM 24 uur per dag vanuit Zandvoort. Echte lokale radio en daar zijn we trots op. Hier is Redbox. TDA, to come to play, this audiovisual years from now. Title bites, human rights, your satellites, your parasites... Now I gotta tell you that I've been down Down so low that I've hit the ground Zingen voor Redbox. Ja, wie kent ze niet, hè? En voor America. Ja, Q3 is inmiddels uh, gestart, Albert-Jan, maar uh, daar gaan we het nu even niet over hebben. Want Er worden vrijwilligers gezocht voor het opruimen van het strand. Van 1 tot en met 14 augustus maakt Stichting de Noordzee samen met zoveel mogelijk vrijwilligers de hele Noordzeekust afvalvrij. U kunt zich wellicht nog aanmelden als vrijwilliger. De gemeente ondersteunt het initiatief voor een schoon strand... en een schone zee door het leveren van een financiële bijdrage. Dit jaar vindt de Boscalis Beach Clean-Up Tour, zoals die wordt genoemd... voor het eerst in een nieuwe vorm plaats. De afgelopen drie jaar trok de stichting gedurende de hele maand augustus... van Katzand naar Schiermonnikoog. Dit jaar ruimt Stichting de Noordzee de Nederlandse stranden binnen twee weken op... door op 1 augustus tegelijkertijd vanuit zowel Katzand als vanaf Schiermonnikoog richting Zandvoort te trekken... Vorig jaar haalde de Stichting De Noordzee samen met 2000, 2015 vrijwilligers 11 kilo, 11.55 kilo afval van het strand. Ja, vergist u niet. Uh, Floris van Hest, directeur van de Stichting De Noordzee, roept iedereen op om mee te doen aan de Boskalis Beach Clean-Up Tour. Met acties als deze hopen we binnen vier jaar de hoeveelheid afval op de Nederlandse stranden met 50% te reduceren. Om deze halvering te bereiken is er uiteraard veel meer nodig... dan een opruimactie zoals verduurzaming van de visserij... en schonere scheepvaart. Iedereen kan relatief eenvoudig een steentje bijdragen aan een schone zee... en door mee te doen aan de Beach Cleanup Tour... en gedurende een etappe mee te helpen het strand afvalvrij te maken. Vrijwilligers kunnen zich voor een van de 28 etappes inschrijven... via beachcleanuptour.nl... Op deze pagina is tevens het overzicht van alle etappes, inclusief start- en eindlocaties, te raadplegen. Tijdens veel van de etappes worden extra activiteiten georganiseerd, zoals de vrijwillige, vrijwillige, vrijgezellen etappe en het eindfeest op zondag 14 augustus. Aan het eind van deze laatste etappe komen de twee groepen in Zandvoort samen om het eindresultaat een schone Noordzeekust en zoveel mogelijk opgeruimd afval te vieren. Voor meer informatie en wellicht nog dat we kijken waar er nog ruimte is om u op te geven... ga dan naar www.beachcleanuptour.nl www.beachcleanuptour.nl En meld je nu aan, verleden jaar 2015 vrijwilligers. Ja, we zitten nu in 2016, dus we hebben er nog eentje nodig. <lacht> en dan zijn we er. Baby, when I met you, there was peace I, I set out to get you with a fine Dat zomergevoel hè, bij deze van Kenny Rogers and Islands in The Stream. Ja, we kijken even naar Q3 op dit moment. Max Verstappen op P3. Dus dat is een mooi resultaat daar in Duitsland. We blijven het volgen tot zo. I don't drink coffee,